Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Niger is een groot konvooi van het Libische leger aangekomen. Het zijn ruim 200 voertuigen die waarschijnlijk via Algerije naar Niger zijn gereden. Zo melden militaire bronnen uit Niger en Frankrijk aan persbureau Reuters. Volgens een van de bronnen zouden de verdreven Libische leider Gaddafi en zijn zoon Seven overwegen zich bij het konvooi aan te sluiten. De twee zouden willen doorreizen naar Burkina Faso, dat hen onderdak heeft aangeboden.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 Met Sintze Braksma. Welkom terug. Goedemorgen. Welkom bij het laatste uur van de Nacht op 1 om half zes. Uiteraard onze rubriek Focus op de Wereld. En vanmorgen gaan we daarvoor bellen met Zanzibar en met Nederland. Want we hebben onze correspondenten die normaal gesproken in Haiti zitten... in Nederland te gast. Daar gaan we zo meteen mee bellen om half zes. Dus tot die tijd hebben we prachtige muziek van Jamie Lydell. Crowded House. Uh, een talent Rachel Louise. Maar we openen met Steely Dan. Do it again. Ja, wie anders dan crowded house, weather with you. Daarvoor Jamie Lydell, Another Day. En die Jamie Lydell die is geboren in Engeland. En vanaf de lagere school volgde hij daar uh, muzieklessen. Hij begint in de muziek in eerste instantie als slagwerk. Hij leerde drums en xylofoon spelen. En Another Day, dat hoorde u net dus. En dat komt van zijn tweede album, Multiply, uit 2005. Het is tijd voor iemand die ontdekt is door de collega's van 3FM. Ze is pas ook bij Radio 2 Laat op twee collega Henk van Steen geweest. En nu is ze hier te horen, Rachel Louise Hardcore. Mr. Preston. for Let's You draw straws for if you're mad The Stranglers, Always a Sun uit 1986. Daarvoor nog Ray Charles en Nora Jones, Here We Go Again. Van het laatste album Genius Love's Company van Ray Charles nam Nora Jones dit duet op. En in 1967 had Ray Charles er zelf een hit mee. Het is tijd voor de laatste plaat voor Focus op de Wereld. Waarin we gaan bellen met Ingrid Wilds. En zij is op vakantie in Zanzibar, waar we gaan praten over Oeganda. En met Robert, um, uh, ja, dat, moet, dat is heel slordig. Ik weet even zijn achternaam opeens niet. En de Vries, dat is het. Ja, gelukkig kwam ik er op tijd op. Die zit normaal op Haiti. Uh, en die is nu in Nederland. Met hen gaan we praten over het nieuws uit de landen waar zij werken. Dat zometeen eerst nog Jennifer Knapp, Better Off. wish the way. Wish I'd found the door. Wish I took the path you showed me before. 'Cause I'd be better off. I'd be a better man if I was what you want and not what I. Get for what you wish. I am a dream come true. Now I'm someone else who only wanted you. us back Never better off. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, nou ja, of in het buitenland, of op vakantie in het buitenland, of in Nederland. Zoals in dit geval Robert de Vries. Goedemorgen, Robert. Hey, goedemorgen. In Nederland, waar precies? Nou, je hoeft het adres niet helemaal te noemen. Welke plaats? Gelukkig, nou, we zitten in uh, scharne Wat? scharne En dat ligt? Ja, dat is uh, uh, in Friesland, vlakbij Sneek. Oké, okay, bij Snits. En ook aan de telefoon Ingrid Wils. Goeiemorgen Ingrid. Goedemorgen. We bellen met Zanzibar. Ja, op dit moment wel, ja. Jij bent op vakantie daar? Ik ben op vakantie en ik zie de zon boven de oceaan opkomen. Ah, oh, fantastisch. Fantastisch, geweldig. Zanzibar, zo heette ja. volgens mij vroeger altijd de, de, de kinderpagina op de achterkant van het dagblad Trouw. Maar dat is heel lang geleden. Hé, hey, Zanzibar, kun je omschrijven, wat is dat voor een land en waar, waar zit je precies? Uh, Zanzibar is een eiland voor de kust van Tanzania. Het uh, hoort ook uh, bij Tanzania. Ja. Um, het is een heel Arabisch uh, eiland. Maar de mensen toeristen heel erg uh, toe. Dus overal heb je hotels en... En hutjes op het strand en uh, het is gewoon een, uh, een bounty eiland eigenlijk. <laughs> ja, is het echt, echt, echt zo'n vakantie, strand, zon? Ja, we hebben ongeveer een vier meter strand strand ons onszelf. waar helemaal verder niemand op zit. Oh. En dan loop je iets van 50 meter de weeën met je snorkel op en dan zie je de meest mooie... Geweldig. Het is echt, uh, ja, het lijkt wel een reclamevideo nu, maar <laughs> het is echt fantastisch. En, en, en zoals jij zegt, jij ziet nu ook boven de oceaan die zon opkomen. Ja. ja. Oh, geweldig. Ja. Nou, je maakt ons allemaal jaloers, want het zal hier, jij ja, kan het vanaf hier niet zien. Ik zit nu binnen, ergens in een groot pand, maar het zal hier wel weer druilerig zijn. Maar bij jou wordt het weer een fantastisch ja. mooie dag. Het wordt een hele mooie dag, ja. Robert, als jij ja. naar buiten kijkt, je schuift het gordijn even iets open. wat, wat, wat zie je dan? Uh, dat heb ik ook nog niet gedaan. <laughs> maar ik ben bang dat het regen, regen, regen is. Ja, hè? Het, is, het, is ja. Een, het is niet een bounty-strand met, uh, met een mooi opkomende zon boven de oceaan. Nee, dat zou helaas. Uh, hier in Nederland uh, is dat niet zo. We hebben het wel uh, op Haiti ook, maar uh, hier uh, helaas niet. Ja, daar zitten jullie normaal. Jij, je vrouw, Drukje. Uh, um, ja. Jullie zijn sinds jullie voor een andere organisatie gaan werken. Jullie werkten voor Hart voor Haiti? Ja. We zijn uh, nu gaan werken voor een Amerikaanse organisatie, een grotere organisatie. Uh, Love, a Love a Child. Ja? Uh, dat is niet sinds juni, maar we werken daar nu inmiddels een half jaar. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk hetzelfde aan het doen, maar alleen veel groter. Dus uh, uh, ook voor na de aardbevingen zijn we terug bezig met uh, het bouwen van uh, 450 huizen die zijn. Uh, allemaal opgeleverd nu. En nu zijn nog druk bezig met wat drainages en zo, zodat er, uh, bij, bij hurricane, zo heet het, uh, orkanen, uh, het water en zo goed door de dorpjes loopt zonder dat het allemaal uh, um, de huizen uh, inloopt. Ja. En uh, de reden dat jullie in Nederland zijn, is ook vakantie? Of zijn jullie hier vooral voor het bezoeken van uh, donateurs, et cetera? Ja, bezoeken van, van kerken, donateurs, uh, of hoe heet het, club uh, om, om te zien of mensen ons kunnen helpen, ons kunnen ondersteunen. Ja, um, uh, ik kan me herinneren in gesprekken die we hebben gehad uh, uh, uh, dichter na de, uh, de orkanen, de, de tsunami, hè, de, de verwoestingen. Jullie werkten daar in een huis, de muur was daar verwoest, uh, er waren panden ingestort. Uh, zitten jullie nog steeds in datzelfde kinderhuis? Of zijn jullie ook uh, uh, met die verhuizing naar een andere organisatie ook zelf verhuisd? Ja, we zijn ook zelf verhuisd. We zijn, uh, we zijn uh, nu meer, wonen wonen dichterbij uh, de grens van de Dominicaanse Republiek. Dus dat is in het, eigenlijk helemaal in het midden van het uh, eiland uh, Hispaniola, het hele eiland. We zitten wel wat meer in het midden, uh, bij een groot meer, heel groot meer, uh, wat ook overloopt in de Dominicaanse Republiek. Uh, daar zit een heel groot weeshuis, uh, er zijn 60, 65 kinderen. Uh, wat we daar veel meer doen is dat we zeven kerken hebben, dus we kunnen veel meer uh, met het evangelie bezig. En we hebben uh, daarnaast ook 13 scholen waar 5000 kinderen naartoe gaan. Dus het is inderdaad gewoon een hele grote organisatie waar we een, een, een groter bereik hebben. Ja, gaan we even naar Ingrid. Uh, ja, sorry Ingrid, we gaan het op jouw vakantie toch even over je werk hebben. Normaal, gesp normaal gesproken woon jij in Oeganda, in Jeru. Ja. Um, ja. Wat is dat voor een plek? Waar woon je daar? Hoe woon je daar? Jeru uh, is een klein plaatsje, eh, plaatsje vlakbij de. Hintj, dat op een na grootste stad van uh, Oeganda is. En het ligt vooral aan de bronnen van de Mel. En we hebben een, een soort counselingcentrum. op ongeveer een kilometer van de bronnen van de Nijl aan de Nijl zelf. Um, waar, we, ja, waar we wonen, waar we werken en waar mensen komen om een stuk geleving in hun hart te ontvangen Ja. En je zegt ik woon uh, vlakbij de Nijl of een kilometer? Nee, een kilometer van de bronnen van de Nijl. Nee, ik, oh, okay. uh, mijn tuin uh, eindigt in de Nijl. Dus, oh. Iedere dag zwem ik een beetje in de nu, <laughs> tussen, tussen de Nuwkrokodillen. <laughs> nou, maar ik wou zijn gelukkig want die andere zakken inderdaad niet zwemmen. Nee, dat snap ik. Nee. Nee, uh, en, uh, nee, je woont in een uh, Afrikaans land, Oeganda, daar komt niet heel veel nieuws uh, onze kant op, daar vandaan. Kun je ons vertellen wat daar nu in het nieuws speelt? Um, op dit moment uh, is het gelukkig heel erg uh, politiek gezien heel uh, rustig aan de, aan de buitenkant. Dus daarom dat er ook niet zoveel nieuws uh, uit Oeganda komt. Maar wat er gewoon wel heel erg zorgelijk is op het moment, is dat de inflatie gewoon ontzettend hoog is. Um, afgelopen maand was het 21%. En uh, dus er zijn op dit moment overal stakingen. Uh, de universiteit is dicht. De scholen zouden deze week weer moeten beginnen en die gaan niet open. De, ...de onderwijzers vragen om een 100% salarisverhoging. En de regering heeft gewoon het geld niet. Nee. Dus uh, de hele samenleving uh, ja, heeft het gewoon toch wel moeilijk... ...met, uh, met de met devaluatie van hun uh, van de lokale geld. Ja. Is Oeganda eigenlijk een rijk land? Uh, op het moment, oh, sinds twee, drie jaar, is er echt veel olie gevonden... En daar heeft iedereen een hoop op gezet. Maar ja, waar er uh, olie is, zijn er ook weer al problemen. Dus het heeft ook alweer de eerste doden opgeleverd. Uh, doordat er uh, ja, gewoon nog geen duidelijkheid is wie ervan gaat profiteren. Nee. Um, maar men heeft gehoopt dat er heel veel uh, ja, olie lokaal ook geproduceerd kan gaan worden. Zodat uh, in de komende jaren het allemaal beter zal gaan worden. Ja. Yeah. En nu zeg jij, ja, er is een, goeie, er is een devaluatie, um, de, de, de onderwijzers vragen om extra geld. Dat heeft de overheid niet. Wat wordt dan de oplossing? Komt er gewoon een gigantische armoede? Of? Ja, dat is een van de dingen. Er zijn nu al heel veel familie's die op een maaltijd per dag leven. Maar ook de criminaliteit gaat natuurlijk omhoog. Want als mensen het gewoon niet hebben, dan gaan ze er naar zoeken... En ook de corruptie neemt daardoor weer enorm toe. Dat de mensen met geld kunnen krijgen wat ze, wat ze willen hebben. Terwijl ja, het verschil tussen rijk en arm daardoor weer veel groter gaat worden. Ja. Wat merk je daar zelf in je eigen omgeving van? Nou, met onze eigen mensen bijvoorbeeld waarmee we werken. We, we hebben iets van dertien mensen in dienst. En je merkt gewoon dat het moeilijk is voor hen om met het huidige salaris gewoon uh, rond te komen. Ja. Dus uh, wij zijn bijvoorbeeld zelf met voedselpakketten begonnen voor ons, uh, ons personeel. Dat ze gewoon in het midden van de maand in plaats van geld gewoon uh, een, uh, ja, een voedselpakket krijgen. Ja, en merk je en dat dat... Gewoon, ja, dat is een beetje... Sorry? En merk je dat dat werkt? Ook qua hun tevredenheid? Nee, zijn heel erg dankbaar. Ja, want we zijn natuurlijk weinig mensen de overheid kan zoiets niet doen. En uh, ja, onze mensen zijn gewoon heel erg dankbaar, dat zie je ook. Dat, je, dat, dat, ja, dat er gewoon oog is voor hun persoonlijke uh, problemen. En ja. ja, voor de regering is dat natuurlijk uh, moeilijker als je duizenden mensen in dienst hebt en je hebt gewoon geen geld. Nee, ja, dan kan je ook niks. Gaan we even naar Robert. Robert nee. Haiti is ook een onwijs arm land. Zo niet het armste land ter wereld. Ja, ja. Uh, en, en daar is de politiek uh, niet zo rustig. Nee, nou ja, in die, in die zin niet zo rustig. Er is een nieuwe president, uh, onze, onze zanger. We hebben het er al eens eerder over gehad in iedere uitzendingen. Uh, Suik Mickey werd die uh, genoemd vroeger. Uh, die wil heel graag aan de slag, maar dat lukt niet zo erg omdat uh, de, de, de vicepremier niet zo, uh, zo uh, goed gekund wordt. Dus het is wel de, de derde keer dat hij probeert iemand aan te dragen uh, nu. En, uh, afwachten of deze nu wel geaccepteerd gaat worden. Ja, en hoe groot is die kans? Uh, heel klein, omdat ze gewoon eigenlijk uh, de, de president niet willen. Nee. Dus dat worden nieuwe verkiezingen dan? Uh, ja, nou, dat, dan mag de president op een gegeven moment ook uh, meer gaan uh, forceren om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het is niet zo'n uh, zo pretje, want daar merkt het hele land toch wel uh, het een en ander van. Ja. Wat zijn andere dingen die in het nieuws spelen in Haiti? Onder andere is dat de scholen dus ook niet open gaan. Uh, die behoren nu open te zijn, maar die wordt een maand uitgesteld. Omdat we gewoon nog geen, uh, geen uh, ministerie hebben. Het uh, ministerie van uh, Onderwijs is gewoon niet uh, op zijn plek. Dus de scholen gaan gewoon niet open. En dat heeft ook zeer grote gevolgen dan voor de langere termijn? Uh, uh, uh, ja, zeker. En we hopen dan, natuurlijk dat het wel snel gaat gebeuren. Want het is voor de kinderen ook en, en voor het hele gebeuren veel beter. Maar ja... Uh, uh, dat wil gewoon niet op dit moment. En daarnaast uh, is het zo dat. Uh, de, het orkaanseizoen hebben we. Dat is uh, ook natuurlijk elke dag in het nieuws. Uh, orkaan Irene is net uh, voorbij gekomen. Uh, waar we veel regen van hebben gehad. Uh, vlak voordat we vertrokken. Waar wij uh, onder de, uh, tijdens de reis ook last van hebben gehad. Uh, vanuit Amerika naar Nederland. Maar dat is. Uh, uh, ja, toch wel een, een, een groot probleem, die, die, uh, die orkanen elk jaar. Ja, en zeker voor een land dat zich nauwelijks kan beschermen ook tegen dat soort dingen. Ja, precies, want kijk, in Amerika nu dan zie je ook alle evacuaties, maar op Haiti is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Daar moet je naartoe, hè? Ja, inderdaad. En um, merk je dan ook weer die angst bij de mensen? Um, nou, dat, dat valt er wel mee. Ze hebben natuurlijk wel geleerd uh, om ermee om te gaan al die jaren. Uh, niet echt een angst, maar wel uh, uh, boosheid en ontevredenheid, want uh, ze hebben gewoon geen plek, ze kunnen gewoon niks. Nee. Dat, en, is natuurlijk, dat maakt het wel moeilijk. En merk je dan ook dat die mensen extra naar jullie toe komen? Uh, ja, dat wel. Ja, er wordt altijd om meer hulp en, uh, gevraagd en uh, ja, dat blijft altijd doorgaan. Ja. Hoe, is het, hoe moeilijk is het om soms nee te verkopen aan mensen? een van de moeilijkste dingen als zendeling uh, om, om te doen natuurlijk. Maar ja, je kan, je kan niet de hele wereld helpen. Nee. En je helpt daar waar je kan. Maar dat is een van onze grootste problemen, om, uh, om nee te geven. Dat snap ik. Um, Ingrid, hoe is dat bij jou? Moet je ook wel eens nee verkopen? Sorry, ik heb de vraag gemist. Moet je ook wel eens nee verkopen aan mensen die uh, hulp nodig hebben... en dan uh, ja, bij jou terechtkomen? Ja. Ja, ja, ja. Ja, als je in een land leeft waar de armoede natuurlijk zo groot is, heb je dat eigenlijk dagelijks. Ja. En uh, ja, daarom is het gewoon voor mij, denk ik, heel erg belangrijk dat ik gewoon een hele duidelijke doelstelling heb gezegd. Waarom ben ik hier, wat doe ik? En als dat we binnen die, uh, die doelstelling past, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Als het daar buiten valt, ja, dan, dan, dan moet je gewoon leren nee te zeggen, anders dan weet je het ook niet. Ja, en merk je dan ook bij jezelf dat je daarin harder kan worden, dat je dat leert? Uh, ik ben daar, uh, ja, ik ben, uh, ja, de, een aantal jaar had ik daar heel erg van hard in. En toen had ik ook zoiets van, wel wil ik niet verder. Dus toen moest ik gewoon met mezelf aan de gang, zeg maar. Ja. Om gewoon in, in, uh, in alle begrip en liefde nee te kunnen zeggen. Ja. In plaats van kort af en uh, van ik ben het zat, weet je wel? Ja. Op, op een subtiele manier toch duidelijk maken dat het een nee is. Ja, ja, ja. maar gewoon met begrip en liefde voor hun situatie. Maar gewoon het kunnen uitleggen van: jongens, dit past niet binnen wat ik hier doe of waarvoor ik hier ben. Nee. Robert, terug naar jou. Ja. Je bent in Nederland voor, uh, uh, dus inderdaad, lezingen, spreekbeurten, presentaties. Um, ondertussen ben je ook gewoon weer in Nederland. Wat valt je op als je dan terug bent? Ik weet niet hoe lang het geleden is dat je hier was. Ja, ik ben hier uh, precies vandaag weer een week. Ja, waar we altijd aan moeten, moeten wennen is de, de overregeltjes die we hier hebben in Nederland. Alles is strak in elkaar gezet en alles uh, loopt prima en allemaal vol structuren. En ja, dat uh, moet ik zeggen, dat is altijd weer even wennen. En een positieve, vind je dat positief of denk je af en toe, nou het mag ook al wat losser? Ja, ik denk omdat, ja, je leeft in Haiti, dus je bent er wel zo gewend dat eigenlijk er eigenlijk geen regeltjes zijn, zoals in het verkeer bijvoorbeeld. Um, dat ben je helemaal gewend. En dan kom je hier en dan is alles precies uh, zoals het is. Het is natuurlijk ook heel goed. Ik denk ook dat het heel positief is natuurlijk voor Nederland. Maar je moet er wel altijd even aan wennen. Ja. ja. En wat, waar, wat zijn dan de dingen waar je er tegenaan loopt? Nou... Uh, of zaken natuurlijk het verkeer, eh, <laughs> ja. dat, dat is nummer één. Ik bedoel, dat, dat is altijd echt weer even wennen. En dan denk ik, oh, ik ben niet in die weet je, rustig aan. Of weet je wel, dat, dat, eh, dat is altijd weer even omdraaien. Ja, en en, zeker uh, nu ook in het nieuws is dat de, de boetes omhoog gaan. Oh, dat weet ik helemaal niet eens. Dan. Oh. Dat heb je nog niet eens meegekregen. Nee, gelukkig krijg ik die niet veel. Maar... Nou, dus, als je uh... in Nederland bent, kijk voortaan uit bij 30 kilometer zones. Nou, je moet je natuurlijk sowieso 30 rijden. Maar ja. als je daar te ja. hard wordt, gaat de boete flink omhoog. En ook ja. asociaal uh, gedrag gaat zwaarder gestraft worden. Ja, dat, dat zou misschien nog een probleem kunnen zijn voor mij. Als je zo gewend bent om over wat tussendoor te rijden. Ja, kun je, dan... dat... kun je dat eens eventjes uitleggen hoe dat verkeer in Haiti eruit ziet? Nou, je moet je voorstellen, als je in de, in de auto zit, dan moet je eigenlijk uh, alles wat voor je zit, is, is, is voor jou van belang en wat achter je zit, dat is niet zo belangrijk. Dus als iemand jou net aan het inhalen is, en jij gaat ook inhalen, dan heb jij voorrang eigenlijk. Oké. Okay. En hoe groter de auto je hebt, uh, hoe meer je te vertellen hebt op de weg. Ja, want hoe, groter, hoe asocialer ja. en groter en dikker jouw bak is, hoe, uh, nou ja, hoe meer respect je krijgt, maar niet op een positieve manier. Dus als je in een vrachthouder rijdt, dan moet je eigenlijk overal doorheen denderen. Ja. Want uh, ze gaan wel aan de kant voor je. Dat is eigenlijk uh, de regel. En vallen er veel doden in het verkeer daar? Uh, nou, in, in, in, in, in, in Haiti heb je niet de mogelijkheid om erg hard te rijden. Want uh, de meeste wegen zijn onverhard. En uh, als ze verhard zijn, dan zitten daar bijvoorbeeld uh, waterputten in waar geen deksels op zitten. Uh, of, of gewoon gaten in de weg die niet gerepareerd zijn. Of de mensen maken gaat in de weg en doen maar met of ze dat repareren en vragen dan wat geld. Oké. Okay. Uh, ja, dus, dus de weg is. Uh, ja, dat is uh, het is gewoon niet mogelijk om erg hard te rijden, waardoor je toch uh, al alert, letter bent in het verkeer. Ja, ja. Ingrid, het uh, verkeer in uh, Oeganda. Uh, Als ik zou luisteren, dan, dan komt daar er heel erg veel over in met Haiti. Hoe groter de auto, hoe meer. Hoe groter de auto is, hoe meer recht je hebt. Ja, ja, ja. groot gaat voor. Geloof <laughs> in de afgelopen drie, drie, drie maanden heb ik al twee keer een vrachtwagen die mijn, uh, mijn boelbar van mijn auto gereden heeft. Gewoon omdat hij iets groter was en dacht dat hij er even tussen kon. Ja, en een boelbar, dus dan heb de... je ook geen klein autootje. Nee, nee, nee. nee. Ik heb ook een bedrijf uh, Landknoven, maar die reed gewoon de boelbar eraf. Ah, Dat is, ja, tot twee keer toe. Ja, ja. Dus inderdaad, als dus in je Nederland bent, dan uitkijken hoe je rijdt Ja. Hé, hey Ingrid, je bent, nu, je bent nu op vakantie. Zometeen ga je weer terug. Waar ga je je dan mee bezighouden? Um, als ik uh, volgende week weer terug ben, dan krijgen we een uh, groep mensen uit uh, heel Oeganda, overal vandaan. En een aantal uh, buitenlanders ook. Die uh, gewoon met dingen van hun hart aan de gang willen. Sorry, met dingen weer... van? Van hun eigen hart. Okay, de dus ja. pijn in hun hart, de trauma's waar ze in gegaan zijn. En hoe gaan jullie En, u... en gaan we ze helpen om een stuk vrijheid te vinden in hun hart. En hoe doen jullie dat? Um, door gewoon God uit te nodigen in de pijn en in de trauma die, uh, waar mensen doorheen gegaan zijn. Ja. En ze willen leren te zien dat God liefde sterker is dan enige kwaad waar we in het leven doorheen kunnen gaan. Is Oeganda uh, is, uh, uh, is dat een christelijk land? Van... Ja, het is 84% uh, christelijk in de laatste census. Maar het is ook het een uh, uh, paar jaar geleden was het op twee na land in de wereld. Ja. Dus je kan wel zien dat daar een grote grote frequentie zit tussen ja. Uh, ja. christen zijn en het en het eigen zeg maar. Ja, nu was ik zelf in Nigeria een aantal jaar geleden. En wat je daar heel veel ziet, is dat uh, mensen naast de christen... ook nog hun, hun traditionele geloof erop nahouden. Precies, ja, ja. Is dat ook het geval in Oeganda? Ja, ja, ja. er is een heleboel, uh, zeg maar, tofekunst nog. Of als mensen geen antwoorden krijgen op gebed dat ze dan toch nog even naar de, de, de, de randverdokter gaan. Er is een ontzettende mengeling in... Ja. En wij helpen gewoon mensen te zien dat soms hun gebeden niet beantwoord worden door de eigen dingen die ze in hun hart hebben: onvergeefs, gezondheid, kwaadheid, boosheid, trauma of gewoon ongeloof. Ja, ja. Ingrid, de lijn is dermate slecht dat het misschien beter is dat we het gesprek gaan afronden. Ik wil graag nog even weten waar mensen meer informatie kunnen vinden als ze meer over jouw stichting en jou willen weten. Dan kunnen we ze gaan naar de website Moetelmeejang www.nko en in hier m-o-y-o-n-i-n-i.org. Ja, en ook op onze website is meer informatie te vinden. Eo.nl slash op Opeen. Ingrid, ik wil jou vast hartelijk bedanken. Geniet nog van je vakantie. Dankjewel. En geniet ook van de opgaande, opkomende zon. <laughs> Robert, dag. Dag. Robert, uh, gaan we nog even dag. door met jou. Uh, ja, je, je bent in Nederland, dat betekent, want dat hebben we eerder aan de hand gehad in dit programma, vaak elke avond uh, in een andere kerk of voor een andere stichting spreken. Ja, klopt helemaal, ja. En reis je dan ook het hele land door? Wij we, we reizen het hele land door. We, we, we zijn nu dus in Friesland, daar starten we altijd, daar onze thuisgemeente is. Ja. En uh, we zullen in de loop van de week uh, richting België vertrekken. we hebben een spreekbud hebben zondag. Uh, en dan Brabant. Uh, en zo gaat het hele land door. We zullen een paar weken in het midden van het land zijn. En dan eindigen we weer in het noorden. Uh, waar we in Groningen en overijzen nog afspraak hebben. Ja, en merk je ook dat uh, de aandacht voor Haiti is gegroeid? Uh, die was wel gegroeid, maar is ook weer verdwenen nadat er weer in andere werelddelen, andere landen, andere rampen gebeurd zijn. Ja. Yeah. Dus als we nu zeggen, we komen uit Haiti, dan begint het meestal wel, oh wat leuk. Uh, want dan denkt men aan Haiti bijvoorbeeld, uh, uh, ja, met de korte, uh, uh, rieke rokjes zeg ik altijd. Maar die hebben we niet op Haiti, nee. dus uh, uh, ja, dat is dan altijd weer even um, terug naar de uitdeling, dan weet men het wel weer. Yeah. En die aardbeving die heeft natuurlijk gigantische schade aangericht. En nog steeds zijn, ja. is het land bezig met opbouwen. Ja, er is nog steeds een, een half miljoen mensen in tenten. En dat, dat er bijna geen tenten meer zijn. Want dat is uh, een, een verschrikking. Die tenten vergaan die heel snel omdat ze daar in de hitte staan. In de volle zon en, uh, en, en dan in een keer de hele, hele regenbuien. Ja, Het is gewoon niet zo, niet zo goed. Uh, wij, uh, ja, wij zien dat er nog heel veel gedaan moet worden. Er zijn natuurlijk, het begint nu echt wel uh, opgeruimd te wezen, dus de meeste grote gebouwen zijn uh, opgeruimd. Maar er staan nog best wel heel veel gebouwen uh, zoals ze ingestopt waren. Ja. En nog steeds levensgevaarlijk, maar ja. mensen gewoon weer uh, langslopen, voorzitten, uh, noem het maar op. Ja. Nu is er natuurlijk na de aardbeving een gigantische campagne op, uh, op touw gezet... door de internationale gemeenschap. Uh, uh, George Clooney, of bemo nee, Sean Penn bemoeide zich ermee. Uh, Bill Clinton was geloof ik het hoofd van een uh, commissie. Ja. Wat zie je nou uh, tegenwoordig in het dagelijks leven als je op Haiti bent... van de werkzaamheden van die stichting, van de internationale gemeenschap? Ja, je, je, je ziet dat organisaties, uh, Amerikaanse organisaties... die wat mensen aan het werk hebben, die de straten schoonmaken enzovoort... Uh, het meeste geld moet ook nog vrijkomen uh, omdat het wacht op die nieuwe president en op het nieuwe uh, uh, ministerie, nee, daar wacht het nog op. En zolang er nieuw, geen nieuwe stabiele regering is, komt ook het geld niet vrij? Nee, dat willen ze gewoon niet. Dus, dus aan de ene kant profiteren de grote organisaties daarvan met, met uh, de rente, uh, aan de andere kant uh, op het geld ook uh, langzaam geweest er, eruit, omdat de organisaties wel op Haiti zijn en hun voertuigen daar hebben, hun personeel daar hebben. Dus uh, je ziet toch, dat is wel mijn grote angst, uh, geld dan toch uh, vertrekt. Terwijl er eigenlijk al niets gedaan is. Nee. Wat, wat, wat zie jij nu gebeuren de komende tijd? Nou, ik hoop toch echt dat we binnenkort uh, een, een, een goed. Uh, landsbestuur hebben, waardoor we uh, aan de slag kunnen, ja. waardoor uiteindelijk is wat gaat gebeuren. Deze nieuwe president belooft om bijvoorbeeld de scholen uh, helemaal vrij te geven. Dus dat het de kinderen niks meer kost, de ouders niks meer kost. Maar dat zou een hele goede stap zijn uh, voor de toekomst. Maar de vraag is of dat ook gaat gebeuren? Ja, precies. Dat is een hele grote vraag, maar het zou heel goed zijn. Uh, een goede basis om weer, uh, weer verder te gaan. Ja. Goed, um, uh, afrondend. Robert, als mensen meer informatie over jouw werkzaamheden, jullie werkzaamheden in Haiti willen weten, op Haiti, waar ja, kunnen ze dan terecht? We hebben onze eigen website, dat is um, www.rbhelpshaiti.com, rbhelpshaiti.com. Uitstekend. Dankjewel, Robert. Ja, okay. En heel veel succes met jullie tour door Nederland. Dankjewel. En uh, zegen op jullie werk. Dankjewel voor de medewerking en graag tot de volgende keer. Ja, voor jullie ook. Dag hoor. la la la la la la la la Ja, Beddingfield Strip Me. Van haar nieuwe album Strip Me Away. Een mooi nieuw werk van deze Australische artiesten. Ja, het is bijna zes uur. Dat betekent dat we naar het Radio 1-journaal gaan. Uw twee bakens in de ochtend, Marcel Oosten en Lara Rensen... zitten zometeen na het nieuws van zes uur voor u klaar. Vanaf mijn plekje wens ik u een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.